Experts zijn het erover eens dat de bevingen samenhangen met de gaswinning... en dat de aardbevingen in de toekomst sterker kunnen zijn... dan tot nu toe wordt verwacht, schrijft Kamp aan de Tweede Kamer. De enige oplossing voor het probleem is het terugschroeven van de, van de gaswinning. Maar dat heeft grote gevolgen voor heel Nederland. Ongeveer 97 procent van de Nederlandse huishoudens is afhankelijk van het gas. De directeur van woningcorporatie Vitaal Wonen in het Limburgse Limbricht is ontslagen...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 DK Voetbal in 2020 wordt in 13 landen gehouden met een maximum van één speelstad per land. De halve finales en de finale zijn in hetzelfde stadion, zo heeft de UEFA bekendgemaakt. Welke landen worden aangewezen wordt pas in 2014 bekend. Dan het weer vanavond, vannacht, wolkenvelden, ook opklaringen. Het vriest op de meeste plaatsen matig. Morgen veel bewolking en ook sneeuw. In het westen kans op regen of ijzel en daar gaat het dooien. In het oosten nog lichte vorst. Zondag gaat het overal dooien. Dit was het NOS-journaal. ABB verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor 1 Brugge, 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A1 richting Amsterdam voor knopend bij de berg 2. A4 Amsterdam-Den Haag voor Hoogmaade, 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Er staat een auto stil. Op de A6 Lelystad en Maloord voor de Ketelbrug, 2 kilometer door werkzaamheden.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 De NTR. schat ik ook. Nee, nee, geen sprake, want jij hebt al genoeg gedaan deze week. Pasta, pasta, pasta's. Pagina 154. Zet ruim een liter water op. Hak de Peter Fijn. Oké. Okay. is yeah. bloed. Bloed. Pleisters, schat, waar zijn de prijzen? Pleisters! pleisters!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 Goedenavond, welkom bij Manjari, het lekkerste kookprogramma van de Nederlandse radio, zeg ik zonder enige bescheidenheid. We zijn er één keer per maand, één keer per vier weken. En vandaag is het ook bij Manjari winter, want wat gaan we doen? Patissier en chocolatier Hans Heilo, die test met ons drie soorten warme chocolademelk. Verslaggever Chris Baema probeerde een heuse koek en zopie op te zetten. En dat liep eigenlijk tamelijk rampzalig af. Kaitri. Pagra Chandra maakte het imposante Nederlandse bakboek. En dat werd verkozen tot kookboek van het jaar. En ze fluisterde me net toe dat ze eigenlijk al heel erg gewend is aan de rom, Want in Engeland heeft ze die titel in 2010 ook al binnengesleept met een ander boek. Toch? Nou, dat klinkt wel heel onbescheiden, maar uh, ik de, denk, misschien weet je het niet. Dit maar. is een heel onbescheiden programma. <laughs> okay. Wen er maar vaste aan. Nee, uh, en hoe heet ja, dat? Ja, dat, uh, dat boek heet uh, Warm Bread and Honey Cake. Dat is vertaald als uh, zelfgebakken in het uh, Nederlands. Goed. En mijn vaste steun en toeverlaat, Jona Voort, die maakte drie soorten erwtensoep. Hou je van erwtensoep, Johan? Ja, heerlijk. Ja? Maar alleen uh, met dit soort dagen. En ik moet zeggen, ik heb nu zoveel erwtensoep gemaakt. Ik ben nu weer voor een tijdje genezen, ja, denk ik. ik denk wij allemaal wel. Want <laughs> deze hele studio is, is, is, is, daar hangt een penetrant erwtensoepachtige geur. die niet meer gaat verlopen. Heerlijk. Ook ja. leuk voor die programma's, naast. Ja. We komen net uit de sneeuw en het ijs. Dus, uh... Ja, goed. Jij doet dat uh, uh, thuis, huis en haard, voor de familie, neem ik aan. Ja, zo, ja, ik doe dat echt inderdaad één keer per jaar, denk ik. Ja. Maar het, uh, het grote voordeel van erwtensoep is dat je eigenlijk het eigenlijk niet in een kleine hoeveelheid kan maken. Hè? Je moet het altijd ruim zien. Ja. Ik heb nu ook een halve vriezer vol weer met erwtensoep ja. door, deze, <laughs> door deze dagen. Dus uh, daar gaat dan heel veel de vriezer in ja. en dan kan je het af en toe een uh, mooie uh, pot tevoorschijn halen en opwarmen. Ja, en ik vind het heerlijk. Het maar ik zal gezond. je heel eerlijk zeggen het allerlekkerste bij de ertessoep. Vind ik het roggebrood met spek. Het gezonde dat komt later wel. Ja. Hè? Ja. Uh, wat is het succes van jouw persoonlijke etensoep? Want we gaan straks natuurlijk naar, de, naar, die, drie, uh, gaan we naar die drie recepten die je uit boeken hebt gehaald. Maar wat, wat, nou, wat is de kunst je, van Jona Voigt? Gelukkig is er ook in uh, een van de recepten die ik uh, vanavond uh, heb gemaakt. Daar zit een uh, ijsbein, hij dat. Mm -hmm. En dat is een uh, gepekelde hamschijf. Of uh, ham, uh, uh, hampoot. Toen noem je het een uh, varkenspoot. Ja. En die geeft een bepaalde smaak af. En dat vind ik ontzettend lekker. Dat geeft bijna iets rokerigs eraan. Ja. Dus niet even... heel makkelijk te krijgen. Lang niet alle slagerijen hebben ze. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Dat zo jammer aan dit programma. Hè? Dat zou ik met <laughs> padden gaan gooien. Dat is onze Ik moet je heel eerlijk Francine. zeggen. Dat gisteren een slager speciaal voor de erwtensoep. die ik uit het boek van Erik van Loo heb gemaakt. Uh, mij een uh, gepekelde uh, hamschijf is komen brengen, dat is van de Berkshire Butcher, die, uh, ja, die doet dat zelf. Die pekelt ze zelf. Die staat op de markt in Haarlem op zaterdag bijvoorbeeld. En daar uh, kan je dat krijgen. En je kan het je slager vragen. Maar het is niet makkelijk aan te komen. En door dat gepekelde geeft hij natuurlijk die speciale smaak Precies. af. En die maakt die ertesoep zo nee, ongelooflijk. Zo lekker. Wat jij straks doet is ook een, een vegetarische ertesoep. En ja. ik kreeg al vragen op, op, op, bij allerlei kanalen van kan dat wel? Nou we gaan kan het straks proeven. En ik denk dat... zonder vlees. Tuurlijk want ja, het woord zegt het al, bestaat voornamelijk uit ertsen. Dat er worst bij is gekomen. Dat is natuurlijk een hele, nou ja, vooral Hollandse eigenschap. Dat die rookworst erin hoort. Maar uh, uh, het gaat om de erten. En het gaat om de groentebouillon waar je, die, uh, waar je die erten in kookt. Ja, maar het gaat ook om die lekkere stukken vlees die erin zitten. Ja, vind ik ook. Maar ja, ik ben niet vegetarisch. Maar iemand die het wel is, kan prima ertessoep eten. Oké, okay, we gaan het straks testen. Hans Hello, hoe is jouw relatie met ertessoep? Goed. Ja? Met name na het schaatsen. Oh, en schaats jij ook? Ja. ja, ja Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Heb je de afgelopen dagen al te schaatsen? Nee, nee, mijn dochter wel uh, vanmiddag nog even vlak voordat ze een dansles moest op schaatsen of het ijs op. Alleen ik heb uh, helaas geen tijd, nee. Nee. nee. En ik wou eigenlijk het weekend uh, schaatsen, maar ik ga naar uh, Lyon toe, naar de grootste uh, bakkerij, beurs ter wereld denk ik wel. Ja. En wat ga jij daar doen? Uh, er wordt een Coupe de Monde gehouden. En de Coupe de Monde is eigenlijk de allergrootste wedstrijd ter wereld. Dat is een teamwedstrijd, bestaande uit drie patissiers die dan uh, drie grote showstukken moeten maken. Uit uh, uh, ijs, uh, ijscarving, en dan uh, uh, suiker en chocolade. En daarbij moeten ze dan allemaal uh, taarten en desserts en dat soort dingen maken. Ik heb een keer een documentaire gezien. Over zo'n wedstrijd? Ja, dat is de MOF. En, oh, dat was een, oh, dat ja, was een andere ja, ja. gelegenheid. Dat is wel één waar ik s'nachts nog wel eens van wakker word. Ja, maar goed, dat is wel. Uh, <laughs> Omdat om om prachtige <laughs> patserestuk dus in, in, in elkaar stort ja, Dat zie je daar ook nog wel. De Nederland die heeft vier jaar geleden volgens mij meegedaan. En ik denk dat we echt wel bij de eerste of tweede plek hadden kunnen komen. Het zei zo dat uh, het chocoladestuk uh, jammer genoeg in stukken viel. En dan moet je, je voorstellen dat er ongeveer twee jaar lang. Ongeveer 2000 uur per persoon oh, is. Oh, oh, dus maar jullie zien, doen nu ook officieel mee? Nee, we zijn oh. wel aan het kijken. Uh, of, uh, over het is een beurs wat uh, elke twee jaar is. En meestal doen er een kleine 10, 18, dus 10 uh, landen per uh, dag mee. Was jij betrokken bij, die, bij, bij dat drama waar je het net over had? Nee, ik was niet betrokken, maar ik was, ik was wel toeschouwer. Ja, ja. Dat, dat, dat snijdt in je hart? Ja, dat wel. Ja. Je ziet het en het stond echt. Weet je, en Ze hadden een beetje problemen met, het, uh, met de montage. Ja, het stond en het stond echt mooi. Alles gelijk. en Ze hadden alles uh, in spiegelbeeld gemaakt. Ja, en dan het is toch de warmte, het publiek. Uh, je moet zo zien dat er uh, nou, misschien wel uh, 8.0, duizend man uh, doorenthousiast uh, over de hele wereld uh, daar naartoe gaat om dat te zien. Ja. Vanuit uh, Australië tot uh, Singapore tot Nederland natuurlijk. En uh, ja, door het gebeuk en de gedaan, uh, ja, viel zo het. Uh, en toch nog vijfde geworden, dus dan kan je van de van de 20 of 18 teams. Dus ja, dat is wel uh, dat is we dus dat is het weekend weer Zullen we een keer een uitzending maken alleen over het maken van die showstukken? Ja, dat vind ik nou, het is misschien graag. wel grappig. Ja. Dan moeten we wel foto's ook op onze website ja, zetten, 3, dat je ook kan zien. 23, wat? 23, er... 24 mei geloof ik uit mijn hoofd. Uh, dat was heel spooky zo. Dan uh, hebben we uh, beleefd smaak in, de, in, de, in hout is dat volgens mij. In de koffiebeurs en zo, daar gaan we met het Nederlands Patisserie team heen. Er is ook de uh, Dutch Pastry Award, dus dat is eigenlijk een beetje de koep de mond in het klein. Ja, en dat is, daar kan iedereen, dus volgens mij ook een uh, beurs wat toegankelijk is voor... Uh, en daar ben jij vanzelfsprekend ook natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Met het, en, N het Nederlands Patisserie team, ja. ja. Heel leuk. Kajitri, wat is jouw relatie met ertessoep? Want uh, laten we wel zijn, jij komt uit Britianen. Uh, ik weet niet hoe, hoe ze daar hun ertessoep doen. Nou, ertessoep zoals in Nederland hebben we daar niet. Maar uh, er wonen daar natuurlijk wel uh, een, een heleboel mensen die uh, Indiase wortels hebben. En dan heb je daal. Daal is uh, ja. gewoon een, een soort splitterte. Alleen. Uh, ook heel lekker trouwens. Ja, precies. Maar dan uh, gebruik je meestal gele erwten. Ja. Dus dat, uh, dat groene erwtensoep, dat was voor mij uh, vrij nieuw. Maar ik moet wel zeggen dat ik meer een liefhebster ben van de uh, vegetarische of semi-vegetarische uh, erwtensoep. Heb je, heb, je, heb je moeite met uh, varkenspoten? Nee, ja, niet, ik heb uh, niet zoveel of? met varkensvlees. Uh, en ik, ik krijg af en toe een allergische reactie ook bij varkensvet. Als dus, het dus niet in een religieuze uh, dat, uh, uh, of ook cultureel is het ook niet mijn ding. Ik ben wel, wel hindoe, maar en, uh, er is geen verbod. Maar uh, zoals ik opgegroeid ben... vinden hindoes varkensvlees ook onrein. Ja. Daal is iets uh, fijner van structuur dan ertessoep. Ertessoep is een vrij grove soep. Staat jou dat aan, dat groffe van bijvoorbeeld de Nederlandse keuken? Want dat is hij wel. <lacht> ja, gewetensvraag. Uh, ja... Ach, wat moet je zeggen? Ik moet, nou, kijk, je moet gewoon zeggen op, wat je vindt. Op een kalm winteravond vind ik een uh, stampot bijvoorbeeld heerlijk. En dat meen ik echt. Onze kinderen die hebben daar uh, niet zo heel veel mee op. Hoewel het geboren en getogen Hollanders zijn. En met een uh, Hollandse vader... Maar ik, ik vind dat gewoon heerlijk. Ja. Vooral een uh, stampot uh, andijvie of zoiets. Uh, ja, maar ik de... vraag het ook omdat ik namelijk uh, het Nederlands bakboek uh, heb uh, gelezen. Ik heb veel interviews met jou gelezen rond de lancering van het bakboek. En toen bleek eigenlijk wel van, dat de culinaire traditie van Nederland jou een klein beetje tegenviel. Behalve de baktraditie. En de culinaire traditie dachten wij toch wel meteen aan stampot, ja, te zoeken ja, en al dat soort dingen. Ja. Nou, ik, ik zal niet zeggen dat het tegenviel. Ik zou meer zeggen, er valt niet zoveel over te vertellen. Ertensoep Ja, ertessoep is heerlijk op zijn tijd. Stampotten zijn ook heerlijk, Hutspot is ook prima. Maar, kijk, wil je nou uitgebreid erover schrijven of vertellen, dan hangt het heel snel op. Oké, okay, dan nou gaan we nu de uitdaging aan. Luisteraars thuis, wilt u schrijven, nu, naar dit programma, over Ertensoep? Daar zou u mij een enorm plezier mee doen. Wat valt u binnen? Hoe maakt u uw erwtensoep? Hoe dient u uw erwtensoep op? Waar moet je op letten? Wat is uw specialiteit? Kom dan maar. Dan gaan we in de loop van deze uitzending ook met Jonah Vrooyte erbij, die drie erwtensoepen heeft gemaakt, gaan we dat behandelen. En dan kijken we of we toch nog een half boekje vandaag vol krijgen aan interessante teksten over dit simpele... Gerecht. Wie weet. Wie weet. Uh, we gaan beginnen vandaag met de chocolademelktest. Hans Heilow, patissier chocolatier. Hij is dat onder andere oh. geweest bij twee vermaarde restaurants. Vermeer en het Amsterdam Hotel in, uh, in Amsterdam. Ja. Bij die laatste mocht je de Rolling Stones van zoetigheid voorzien. Yes. Tot in de eeuwigheid zal ik dit blijven herhalen. Ja. Ik doe het alle uitzendingen waarin jij zit. Want ik ben daar enorm van onder de indruk. Um, nu werk je voor de ijsmaker Otelli. Ja. Inmiddels ben je, uh, ook, is dat ook een producent van patisserie geworden. Ja, Verder geef je ook chocolaterielessen aan de Bakery Institute... in de oude fabriek in Zaandam. Klopt. Jij weet heel veel van chocola. Ja. En jij gaat van, voor ons chocolademelk testen. Eerst even jouw verhouding met chocolademelk. Met chocolademelk. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje ontstaan bij uh, Olym de Delicious toen de tijd. En... Waar, waar jij bij betrokken was, hè? Wat ja, van gott. jou was? Nee, niet voor mij, maar nee. ik was daar. Uh, was uh, ik heb daar inderdaad uh, ja, zeg maar als bedrijfsleider gewerkt. En uh, daar had Kees Raad natuurlijk zijn chocolademelk. En ik moet zeggen, die was wel echt fantastisch. En uh, er zat een klein uh, beetje piment espelet in. Dus een, een Baskisch rode pepertje. En dat prikkelde hem net iets meer dan, uh, dan de, en de standaard chocolademelk. Het was ook geen melk aan zich, maar eigenlijk meer een soort uh, uh, espresso. En, uh, ja, dat, ja, en, en, en ja, als je op een gegeven moment in de chocolade gaat... Uh uh, met chocola gaat werken en dan merk je ook wel de, de eigenschappen van chocola en ja die, die lenen zich ook erg goed om op te lossen in, in melk natuurlijk. Want welk, over welke eigenschappen heb je het dan? Nou met name kijk uh, als je bijvoorbeeld met cacao werkt, cacao poeder dat geeft natuurlijk een klein beetje binding aan de, aan de melk waardoor die dus wat, wat mooier in je, in je mond blijft hangen. Ja. Kijk en als je, tenminste wat ik vind, als je de, de, de normale pakjes uh, chocolademelk drinkt, of is het heel snel weg, waardoor je een beetje die binding van die cacao mist. Dus en dat, dat heeft ook met de temperatuur te maken. Hè? Als je chocolademelk warm warme chocolademelk heeft wel een andere binding dan, dan ja. koude. Ja, zonder meer. Ja, en dat komt ook waarschijnlijk omdat bijvoorbeeld misschien de industrie ook wel gebruik maakt van als je een. Uh, een chocolademelk neemt of een chocolademelk die koud gedronken moet worden, zit er waarschijnlijk ook koud ja, binding in die in principe koud werkt. Dus als je die gaat verwarmen, ja, verbreekt die verbinding natuurlijk. Ja. Dus dan wordt het natuurlijk een stuk vloeibaarder in de mond dan. Waar ja, draait het om is. bij een goede warme chocolademelk? Ja, wat ik vind dat, je, dat die niet te zoet mag zijn, weet je, en dat je een mooie uh, rijke chocoladesmaak moet hebben. En dat verkrijg je eigenlijk door ja, een combinatie te maken van gewoon pure mooie chocolade. En uh, cacaopoeder. Uh, en ik denk die combinatie is geschikt om een hele mooie chocolademelk te maken. Je kan hem ook uit 100% uh, chocolade maken. Uh, Smelten in, in melk. Precies, ja. En, uh, ja. en daar kan je in principe gewoon heel makkelijk mee spelen. Je kan er ook nog bijvoorbeeld uh, pure chocolade gebruiken, maar ook melk. En daar kan je, als je de, de melk weer... Aromatiseert met bijvoorbeeld een sterrenijsje of wat kaneel. Of, uh, oh, je pept hem nu al meteen op. En dan kan je hem gelijk inderdaad... Uh, en dat maakt het wel heel leuk. Anijsje anijs is heel lekker erin. dat is een beetje mm. rustgevend. Ja. En dat is dan ook weer heel mooi, zoals ook wat in het, in het bakboek staat... Uh, dat je daar weer je Friese dumkes uh, bij kan uh, eten. Nou, dat heb je natuurlijk een Oh, er komen leuk, allemaal lekkere dingen voorbij. Uh, ja, dat dacht ik, Dat ja. <laughs> heeft Kajtri beschreven in haar boek. heb jij zelf een favoriete chocola... die je voor de chocolademelk ja, gebruikt? Ja, ja, dat is de keurlijk de bewanera, zoals de Frans dat noemen. Het is een chocola... Van Valrona. En het is eigenlijk een soort concentraat. dat is een 80%. En dan hebben ze eigenlijk de verhouding cacaoboter uh, en cacaomassa een beetje verschoven. Dus ideaal om ijs mee te draaien. Maar ook om te gebruiken in, uh, in vetrijke producten. En zeker ook uh, als je veel room en melk gebruikt. Dat je, uh, ja, dan heb je wat minder cacaoboter zitten in die chocola. Maar meer cacaomassa. Ja. Dus hij is heel bitter. En dat lost ja, in uh, melk en een beetje room. En dan heb je echt een lekker chocolademelk, ja. Wanneer kan het misgaan? Hoe kan het misgaan bij warme chocolademelk? Uh, hoe kan het misgaan? Ja, wat de, de kans kan zijn als je maakt van poeder dat je poeder naar beneden zakt en verbrandt. He, dat je, zeker met zo'n inductieplaatje, dat als je niet roert, dat je massa zakt. Ja. En zo is ook eigenlijk met chocolade. Dus eigenlijk kan je beter gewoon je chocolade. Dan heb je gewoon een drap met een, een, een ja. melk erboven. Ja, je kan beter gewoon zorgen dat je melk gewoon warm is met je suiker. Dus gewoon... Ja, in principe, wat je ook kan doen, is uh, melk met een klein beetje room. Doe je een klein beetje suiker in. En dan komt die suiker op de bodem te liggen. Als je het dan verwarmt, ja, dan rijken die melkeiwitten niet op de bodem, zodat het niet uh, aanbrandt. Ja. Nou, als je, als je je, je melkproduct of je zuiverproduct warm is... dan voeg je gewoon je, je, je cacao... Uh, ja, dus aan het toe. gaat om de goede temperatuur uiteindelijk. Ja, jawel. En, ja. En, de goede, en natuurlijk de goede chocola ja. gebruiken. Ja. Vooral dat. Ja, zeker. Dat, dat, dat is eigenlijk de basis van je, van je melk. Ja. Ik krijg wel de indruk dat, uh, dat er steeds meer goede chocolademelk verkocht wordt. En dan bedoel ik niet per se de supermarkt... maar ik bedoel dan in, in, in koffiegelegenheden ja. Ja. enzovoort. Ja. Ja. ja, dat denk ik wel. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Niet heel snel een chocolademelk bestel uh, als ik ergens wat zit te drinken. Maar, uh, Waarom? Ben je bang dat je voor kinderachtig wordt versleten? Hoor? Nee, nee nou, dat is eigenlijk hetzelfde met schaatsen. Weet je? Ik vind het lekker als ik. Als ik uh, ja, of het moet echt net als in een goede chocolaterie zijn. Uh, dat is echt een goede. Maar verder maak je hem vooral zelf thuis. Ja, ook. Maar, zeg maar zo à la Kees Raad uh, zijn chocolademelk. Kijk, die vind ik wel. Nee, dat is eigenlijk een klein ja, espresso. Een groot cuisine is dat. En een een wel. Klein, ja, maar echt exclusief in je mond. En dat vind ik dan wel lekker. Ja. ik heb gelezen er is veel onderzoek naar gedaan dat vrouwen die chocolademelk drinken meer zin in seks hebben. Zou kunnen, ja. heb jij daar kun je iets meer erover vertellen? <lacht> heel graag. Ja, ik zal het niet, maar <lacht> ik hou aan je lippen. Uh, ja, uh, ja ik, ik weet niet of, t, of al die fabels waar zijn moet ik eerlijk zeggen. Kijk... over de relatie tussen chocola en vrouwen. Ja, ja, ik kan ik... natuurlijk ook even kwijt zo zometeen nog. nou, weet je, wel, kijk, theoretisch gezien zijn, zijn er natuurlijk wel uh, ja. er natuurlijk wel stoffen in die uh, de, uh, impuls kunnen geven aan een hormoon. serotonine of ja, zoiets. Ja, zoiets. En alleen het is wel zo dat je dat dan in stukken grote hoeveelheden moet eten Voordat het dan echt werkzaam is. Je bedoelt gewoon <laughs> kilo's, <laughs> kilo's ja, nou, chocola. Gaat, ja serieus, dat gaat echt over kilo's dan. Hè, dat je tientallen kilo's... Luisteraars mogen ook op dit onderwerp ja, reageren. Ik had allemaal het... hele leuke chocolade dus. ja, en Ja? Dat uh, ja, ga ik nu niet meer vertellen. <laughs> je bent bang dat er een verdachtmaak in komt, Joda. <laughs> mijn eerste uitje vroeger ging naar en toen ik alleen uh, op de straat op mocht. Vanaf dat ik een jaar of twaalf, 13 was... dan ging ik met mijn vriendinnetjes naar het American Hotel... Oh ja, ja. om warm chocolademelk melk te drinken. Ja? Met slagroom, ja. Ja. Okay. ja, ontzettend lekker. Ja, ja. Ja, ja maar goed, weet je de... de... Kijk. Ja, ik dacht nog even dat er nog een verhaal nee, achteraan Nee, ik hou kwam. er nu ook op. <laughs> maar dat is wel leuk, die nostalgische... Anecdotes uiteindelijk, ja. ja. We hebben besloten tot een blinde proeverij. Ja, dat hebben we spannend. altijd. We hebben altijd blinde proeverij. Maar we gaan hem vandaag ook echt uitvoeren, blind. Dat wil zeggen dat mijn charmante assistent Francine... nu een doek om je ogen gaat binden. U begrijpt, luisteraars, ik heb Fifty Shades of Grey gelezen. En ik denk, we gaan het even helemaal anders aanpakken. Ja. Nee, dat doen we expres. Omdat je anders aan, de, aan het uiterlijk van de chocolademelk misschien kunt zien wat voor soort het is. We hebben een bonte keuze uh, aan chocolademelk. Uh, eerder al uitgetest, ook op een jongen van tien jaar. Twaalf. Sorry, neem me oh. niet kwalijk. Twaalf jaar, dat is een oh. verschil. U kunt thuis reageren op deze uh, uitzending, manjare.ntr.nl. U kunt ook twitteren, hashtag Radio Manjare. Kom met uw commentaar op chocolademelk, op ertessoep... of op alle andere onderwerpen die vandaag aan de orde komen. De uh, één wordt nu geproefd door Hans Heilo. Hij sleurt, zo hoort dat bij proeven? Oh, alsof hij een wijntje proeft. Ja, maar hij neemt het, bedoel, het buiten gewoon serieus. Ja. Anders zou het. Het is wel het ook redelijk ging. zoet en wel wat, wat, wat wateriger. Wat wateriger. Dus het kan, het kan zo zijn dat het zeg maar een, een, een chocomelachtig product is. Dat eigenlijk de bedoeling is om het koud te drinken. Ja. Ik vind ja. dat niet per se positief klinken, wat wateriger. Dat nee, bedoel ja, je ook goed. niet zo, hè? Het is wat vlakker. Het is, uh, het is, het is redelijk zoet. En, uh, het zoet, wat vlakker. Hij wil een uh, geur van cacao. Ik kijk nog even naar mijn charmante assistent of mijn nummering klopt. Dat is natuurlijk van groot belang bij zo'n belangrijke... Kijk, het, is geen slechte, het is geen slechte chocolademelk, hoor. Ik bedoel, Hij is niet slecht, maar je wordt er ook niet wild enthousiast over. Het is een, uh, een allemans vriendje, dus het is... Uh... Allemans vriendje, Dat schrijf ik nu op. Ja, hij is zoet vrienden. en hij is... Kijk, ik heb hem, ik heb hij is een, wel uh, goed zoet, vind ik, ja. Ja, hij zit, zit heel hoog in zijn suiker of zijn zoetigheid. En, uh, uh, yeah, yeah. Ja, alle eigenlijk, ja. Ja, allemaal vriendjes, eigenlijk wel duidelijk. Ja. De uitslag van deze test komt trouwens uh, te staan op onze website radiomanjari.nl. Dan kunt u ook de receptuur van alles wat hier ter tafel komt vandaag nalezen. We gaan naar de nummer twee, Hans Heilow oh. pâtissier en chocolatier. Gaan dat is hij dan zich dan niet brand hij ziet het niet. Dat nee, dat het nee. nee, dat is goed, nee, dat lukt <laughs> Hij wordt van alle kanten begeleid en omringd door. De charmante assistent is wederom niet te hard drinken. En deze is daar wel warmer. Oh. <laughs> Dit is hier gewoon van, ik, ik heb mijn tong verbrand. Deze is minder zoet. Minder zoet? Ja. ja. Is die lekker? Is dat ook een mm -hmm. vraag die ik mag stellen? Ja, meer als ik, als ik ja, denk ik denk dat die wel uh, iets van melk in gebruikt is, denk ik. Is er niet altijd melk in chocolademelk, of ben ik nu gek? Ja, dat weet ik niet. Melkpoeder. Ja, precies. Oh, Kijk, De industrie kan natuurlijk heel makkelijk gebruik maken van, uh, van water, melkpoeder en uh, cacao-bestanddelen. En, en eventueel plantaardige vetten om natuurlijk een, uh, een wat goedkopere uh, product te maken dan als je het echt maakt van ja. uh, melk en, uh, en cacao. De nummer twee. Jo Jona, even jouw commentaar. Nou, ik vind hem, uh, ik vind hem uh, hij is een stuk minder zoet. Ja, dit ik Dat vind, vind, vind ik toch ik wel, pr wel uh, veel prettiger. prettiger. Ja. Ja. Maar voor kleine kindertjes, denk ik... Uh, die is die niet zoet genoeg? Nou ja, het is natuurlijk wat je ze aanleert. Maar als Kijk, die mogen kiezen tussen twee, dan gaan ze voor de eerste, voor de zoetigheid. Ja, dat geloof ik ook al. Ik vind, uh, vind hem wel vrij zoet, hoor. Deze. Oh ja, maar was die andere nog zoeter dan? Ja, ja. Die andere was veel zoeter, ja. ja. die gaan we dan, dan nog wel even. Maar, even, maar ik, uh, deze, deze, deze ruikt eigenlijk een beetje... Nou, Als uh, ja. Ja, iets wat uit een pak komt. Uit een pak komt. Ja. Ja. Ja, Dat is een hele goede constatering, denk okay. ik. Maar ik ga straks vertellen nee. of het ook <laughs> echt zo is. Maar... Ik heb zo'n vermoeden. Oh, Zijn lekker. wij al bij de nummer drie? Maar het heeft wel een lekkere chocoladegesmaak. Ja, maar ik vind ja, het ja, wel een, een ja, beetje. Een, ja. een, nou, ja. Jonah, die klaart helemaal op. Ja, die heeft helemaal. nu voor zich een biertje. <laughs> een fles wijn. Een, een, fles warme wijn een warme chocolademelk en een hele grote pan ertessoep. <laughs> het gaat er wild aan toe in het programma Mangiare op Radio 1. hans Heilo, Pâtissier, Chocolatier, de nummer drie. Oei. Oei, zegt hij. Mmm. Het is wel, moet zeggen, wel een stuk moeilijker met een... Uh... Met een blinddoekom. Nou. Kijk, zie je wel? Het is heel verstandig van mm. ons geweest. Zeg eens. Ik vind deze ook heel zoet. Heel zoet? Ja. Uh... Maar eigenlijk vind je ze dus allemaal te zoet. Sowieso. Nou, ik vind, ik vind, laat ik zo zeggen, van de drie is de, nummer twee de beste in mijn mening. Ja. Ik voel al een kleine depressie opkomen. gaan we weer. <laughs> ja. De vorige keer verkoos Hans Heiloo. Chocola, chocola van Lidl tot de beste chocola. Nee, moet ik dit ook tellen? Ja. Probeer je enigszins. Ai, je staat er niet alleen in, Hans. Heel veel mensen die hier komen proeven... blijken de producten die bij de gewone supermarkt vandaan te komen... vrij goed te scoren. Ja. Ja, dat is dan een dan beetje het lot van dit programma. Ja. Even, Even kijken, ja. Kost nog moeite gespaard om de beste proefers van Nederland nee, in nee, dienst te nee. nemen? Ik denk dat... Uh... Even kijken, ik denk dat nummer uh, de eerste en de derde, dat dat uh, toch wel, uh, uh, re, ja, dat zijn redelijk zoete varianten. Dus kansen zijn dat het op grote schaal gemaakt wordt. Ik denk dat nummer twee, en ook dat, dat ik daar goed in zit, dat dat de basis is van, uh, van melk, uh, cacao, uh, poeder en suiker. Die nummer drie maar. is in mijn ogen een stuk romiger dan die nummer één. Ja, dat klopt, ja. Maar een beetje rauw melkse smaak, proef ja, ik aan klopt, die ja. nummer drie. Ja, ja. De nummer drie, rauwmelkse smaak. Interessant. Uh, zat ja, het, kan ook, het kan ook komen, denk ik, doordat er geen cacao poeder in zit... maar chocola, nou. denk ik. Het effect van Hans Heilo met een uh, <laughs> blinddoek op is dat hij eindeloos door gaat filosoferen. Dat ga ik dan ook afdoen. Maar nu heeft hij ze uitgeziet, ja. ze niet meer. Ik kom even met de uitslag. De eerste, wat waterig, wat zoet, een Allemands vriendje... Het kan chocolademelk zijn, denk ik. Tony Chocoloni. Oh. Oh. Een net op de markt gebrachte, verantwoorde, slaafvrije chocolademelk. Okay. Um, niet heel hoog in de cacao, of in de chocola, ja. denk ik. Hè? Ja. Dat, dat is vooral wat je proeft. De, okay. de tweede, waar jij vrij enthousiast over bent, dat is de welbekende... Vroeger heette die nut Nutricia, nu is die van Friesland Campina. Namelijk ja, Chocomel. Dat is een oh, nee, toch? Ja. Daar gaan we weer. Ik En dat je je carrière verder nog gewoon aan de wilde kunt hangen. <grijpteel> en de derde is een eigen gedraaide, door onszelf ja. gedraaide drosten cacao oh ja, Chocomel. Ja, ja jammer. Geeft niks. Nee. Ja, ja, maar toch goed. vraag ik me ook bij dit soort dingen heel ja. erg Ze af. Zoek ook nog iemand in de keuken voor af te oké. Wie? Wie? Oké, okay, ik, ja. ik moet eerlijk ik... zeggen dat de nummer drie wel heel zoet is. Maar ja, dat zei ik al. Ja, maar goed, ja. dat hangt dus ook eigenlijk een beetje af van de receptuur die je gebruikt ja. bij het zelf maken van, je, van, je, van, je, van je chocomel. Oké. Okay. Ik weet zeker dat, dat, zeg dat, ik een weet twee zeker dat nummer twee geen uh, ja, oh. ja. ja maar... goed. Uh, u kunt <laughs> nog steeds thuis reageren. Ondertussen gaat Hans Heerloos een wonden likken ja. en ja, denkt hij: ja. waarom werk ik hier aan <laughs> mee aan dit programma? Want het loopt maar is aan. het niet ja. omdat je die ooit als kind misschien als eerste geproefd hebt? Dat, dat denk, denk ik, ik wel, altijd. Nou, ja. ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn moeder maakt het altijd gewoon met uh, inderdaad uh, cacao, een beetje suiker, ja, ja. koffiemelk en uh, dan uh, gewoon warme uh, melk erop. Ja, ja maar. Nou, Chandra, net verkozen je boek tot kookboek van het jaar. Het Nederlands bakboek. Een waanzinnig mooi boek met hele mooie historische verhalen... en foto's over de baktraditie in Nederland. Recepten uit alle hoeken en gaten van het land. Zelfs een kaart erbij van... Dumkes komen uit Friesland, uh, Deventerkoek en uh, ga zo maar door. Uh, geschreven door jou, dus een vrouw met een Hindoestaanse achtergrond... geboren in Brit Britse uh, Guyana, Indiaanse voorouders. Gewoond in Spanje, opgeleid in Spanje lijkt me uh, nee, nee. Ik ben uh, na de middelbare school in uh, Guyana ben ik uh, politieke wetenschappen en uh, moderne talen gaan studeren in Canada. En uh, omdat ik uh, voor de moderne talen eigenlijk meer de Spaanse kant uit ging, ben ik een jaar naar Salamanca gegaan. En daar heb je je man Spanië, ontmoet? In Spanje, en daar heb ik mijn man ontmoet. En zodoende ben je terechtgekomen in een dorp op de, in, de, in de Betuwe? Ja, een heel leuk dorpje aan de Lingen. Goed. Uh, en daar ben je blijkbaar in de ban geraakt van het Nederlands bakken. Hoe is dat zo gekomen? Ik heb altijd van bakken gehouden. En uh, uh, ik kom uit een beetje uit de koloniale tijd. Het was uh, net het, uh, het einde van de koloniale tijdperk eigenlijk uh, toen ik uh, klein was. En ik uh, ben op suikerplantages opgegroeid. Dus dat, dat, dan had je dat nog heel erg van uh, al die Britse gezinnen die daar uh, woonden. Een enkel Nederlands gezin ook nog een keer. En wij hadden altijd s middags om vier uur een uh, thee-uurtje. Een soort high tea-achtig, ja. Nou, niet eens high tea. Gewoon een kop thee met iets lekkers erbij. Aha. Of als je wist waar je zijn moest als kind. Bij vrienden. We hadden een, een, uh, vrienden van mij, vriendjes. Die, hadden, uh, die waren schotten. En hun moeder hield heel erg van een high tea. Dus uh, wij wisten als kind van... daar moet je rond vier uur zijn. Ja. Want thuis krijg je misschien een plakje cake of zo. Of een ja. paar biscuitjes. Maar uh, bij hun... Dan, uh, ja, dan eet je gewoon lekker. Ja. Allerlei verschillende taarten en sandwiches. en uh, ja, Van alles en nog wat. Dus ik ben een beetje opgegroeid met, uh, een beetje met dat Britse theeuurtje. En ik heb altijd een voorliefde gehad uh, voor, uh, voor lekker brood, koek, taart. Allemaal van dat soort dingen. Jij was verbaasd toen je in Nederland kwam... dat de meeste mensen naar de banketbakken gingen om het te kopen. En niet om het zelf te maken. Ja, want het zijn zulke eenvoudige dingen. Ik bedoel, als je gewoon een kwartier de tijd hebt, dan uh, heb je toch iets heel lekkers in elkaar uh, geflanst. Ja. En uh, dan uh, gooi je het even in de oven en dan je haalt het eruit en uh, klaar. En ik, ik kon dat echt niet begrijpen. Van, uh, ja, brood uh, bij de bakker halen, prima. Dat, uh, dat vind ik uh, fijn, want het, het brood is. Als je elke dag uh, brood voor, uh, voor een uh, paar maaltijden moet, uh, thuis moet gaan maken, dat, is, uh, dat kost wel iets meer moeite. Maar als je een uh, lekkere taart wil hebben, of lekkere koekjes of een, uh, een lekkere cake, dan, uh, dan maak je dat toch zelf. En dan wat, weet je wat erin zit. Wat is er typisch aan de Nederlandse baktraditie? Uh, ja, wat is nou typisch? Ik, als ik aan Nederlands bakken denk, denk ik aan drie dingen: goede roomboter, verse specerijen en een mandelspijs. Mm -hmm. Dat zijn drie er dingen. Die wordt al jaren geknipt door Hans van der uh, Ja, dat, dat, dat, dat zijn de dingen die voor mij gewoon. Nederlands bakken uh, betekenen. Mm -hmm. Dat Roomboten dat is iets... dat komt heel veel terug in jouw werk. Ja. Dat, dat, dat draag jij uit als ware jij een Jehovah-getuige... die de voet ja, ja, in de deur zet. Ja, ja. Terwijl ik toch echt het idee heb... dat een naoorlogse huisvrouw... heel erg veel met margarine heeft gewerkt. Ja, en het is zo waardeloos. Ja. Ja. Is waardeloos. Ik bedoel, waarom bak je? Ja. Verspil je tijd niet? koop eens een pakje ro En weet je wat ik echt helemaal Ongezout, niet Ongezouten, even voor ongezouten, de duidelijkheid. Ja, ongezouten, want dan kun je zelf net zoveel zout toevoegen als uh, nodig is. Maar we wonen in Nederland. Roomboter is zo goedkoop, het is belachelijk. Er is een boterberg... Ja, maar ik bedoel, er is geen reden om voor twee dubbeltjes dan een pakje roommotor niet te, te kopen. Nee. Ik begrijp het niet. Jij draagt dat uit. Ik weet niet hoe succesvol je met dat uitdragen bent. Ik bedoel, of je mensen kunt overtuigen? Dat weet ik ook niet. Want het is heel hardnekkig in Nederland, Ja, hè? Klopt, klopt. De naoorlogse bleubandgeneratie zal ik maar zeggen. Inderdaad, en dan zeggen ze ja, maar mijn appeltaart smaakt ook wel goed. Mm -hmm. En dan denk ik van, proef eens een beetje dieper door... Het is niet hetzelfde. Nee, je dan proeft... moet je het naast elkaar aan te laten proeven. Dan ja. proef je echt het verschil. Maar tweede, het tweede wat je noemde was verse uh, kruiden, specerijen. Specerijen, ja. ja. En met vers bedoel ik dan gewoon gedroogde, gemalen specerijen. Dat wel. Maar niet iets wat gewoon een paar jaar in je keukenkastje zit. Gewoon blijf maar uh, nieuwe kopen. Want als je in een potje aanbreekt, dan uh, gaat de smaak wel uh, heel snel uh, achteruit. Dus gebruik je die dingen niet zo vaak... Zorg dat je altijd uh, toch wel uh, behoorlijk vers in de kast ja. uh, hebt uh, zitten. Wat zijn de pareltjes uit de Nederlandse baktraditie? Wat is nou iets waarvan jij zegt... ja, daar ben ik eigenlijk gewoon enorm verslingend aan geraakt? Ik moet wel zeggen dat je mij wel wakker kan maken voor een gemberbolus. <grijg> Dat is echt iets waar. Ja, dat heeft gewoon iets. Ja, ja, ja, en dan je moet ogen wel... ligt helemaal om te worden. Oh. <laughs> als de mensen dat nou konden zien. Maar ja, ik, ik, ben gewoon, ik vind. De gemberbolus, Maar dan heb je. De gemberbolus Die heb je dan gewoon als echte gemberbolus. Die wordt heel weinig nog gebakken. Wat je nu tegenwoordig. Uh, je ziet het maar mondjesmaat. Je vindt het uh, amper meer. Wat je dan wel vindt. Is de hybride: En dat is dan die gemberbolus hm. met amandelspijs. Okay. En die vind ik wel heel ja. erg lekker dus de moeilijk. bolus? Ja. Nee, ja, maar met veel gember erin ook. Okay. Dat, ja. dat bedoel ik met hybride. Want, want je hebt eigenlijk drie soorten inderdaad. De oziade die alleen amandelspijs dan uh, heeft. En de gemberbolus alleen met gember en roomboter. Ja. En dan de hybride die is uh, ook ontzettend lekker. We hebben afgelopen maand hebben we een uitzending gemaakt over de Joodse keuken. Toen kwam ja. de Gemmenbodens ook al voorbij. Er zijn nog wel een paar hele goede adressen voor -bolus, Ja, Dat is een Joonschild. Ja, verschillende ja verschillende. ik heb er eentje, inderdaad, waar ik altijd Gembodens ja. ga eten. Kunnen we die straks even op de website zetten? Ja. Met z'n allen. Ja. Radiomandjare.nl. Ja. Dan gaan we gaan we kijken waar toch nog die goede. Want -bolus, daar moet je echt van houden. Want het, uh, ja, zoals de naam al zegt, er zit veel gember in. Dat klopt. En dan uh, overgiet je het ook nog eens een keer ja. met Gember. Maar dat maakt het. Je ja. houdt ervan, of je haat het. Ja. Dus, uh... Patissier Hans hello. waar gaat jouw hart naar uit als het over bakken gaat? Uh, Nederlands bakken. Uh, Nederlands bakken zijn toch echt wel de, de roombootkoekjes. <coughs> Daar zijn we denk ik, als Nederlanders als Nederland echt heel goed in. En wat bedoel je dan precies met roombotenkoekjes? Uh, de, zoals de, de Friese dumkes, uh, spritsjes, uh, mopjes, uh, botermoppen, dat soort uh, harde wenen Dat zijn echt wel producten uh, ja, waar we gewoon echt heel goed in zijn. Ja. En met name ook omdat er uh, in principe bijna in, in alle recepturen ongeveer 50% aan, aan roomboter in zit. En nog iets suiker en wat, wat specerij inderdaad. Dat, dat bepaalt heel erg de smaak. Hè? Ja, zonder meer. Terwijl ja. ik bij Friese Dumkes altijd het idee heb dat het een soort afslankkoekje is, omdat hij zo droog aandoet. Maar dat is dus ja, eigenlijk er zit, weer gewoon een heel er zit, groot misverstand. Veel, uh, veel werkende stof zit erin, want hij, uh, hij, gaat, uh, hij gaat wel redelijk omhoog. Er zit wel betrekkelijk weinig boter, moet ik zeggen. Je ja, hebt wel gelijk, tot, betrekkelijk weinig. Mm -hmm. Maar er zit toch nog wel de Het is niet zo als je een pak op eet dat je dan afvalt. Ja, nee, dat denk ik de niet. Kaart, oh, nee, uh, nee, dan uh, heb ik dat ook weer helemaal verkeerd in, uh, ingeschat. In recepturen weet je, als er iets minder uh, boter in zit... dan zit er vaak een werkende stof in als, uh, als een bakpoeder. Ja. Wat een heel mooi verhaal is. Staan, nou, dit, dit boek staat is rijk aan verhalen. Ik vind dat je dat ongelooflijk mooi hebt gedaan. Want je hebt ook die hele geschiedenis boven tafel gehaald. De geschiedenis van het bakken met die mooie oude foto's. En een van de verhalen waar mijn oog op viel is het verhaal rond spekpannenkoeken. En dat heeft, dat heeft ook een traditie in, uh, in de Betuwe waar jij zelf woont. Ja, dat klopt. Ja, of dat nu al nou, nog steeds. meer, Dat nu wordt niet meer, meer gedaan, hè? hoor. Nee. Maar de, het is gewoon een, uh, inderdaad een leuk verhaal. Want je zou zeggen, hofmakerij, dat is iets heel genuanceerd. En uh, dan kom je dan met zo'n uh, zware spekpannenkoek aan. En dat is dan uh, iets wat bij de hofmakerij en de Betuwe uh, vroeger heeft gehoord. Want hoe ging dat dan? Gaf je dan iemand een spekpannenkoek als je verkering wilde? Um, als, uh, um, nou, laat ik het zo zeggen. Je werd uh, ten huwelijk gevraagd als meisje. En dan mocht de jongen bij jou uh, komen eten. Dan maakte je een spekpannenkoek. En dat waren van die stevige maagvullers van, uh, van vroeger. Ja. En uh, je deed er spek op. Het was een spekpannenkoek. Als je nou wel wilde trouwen, dan zorgde je dat alle spek keurig bedekt was met uh, beslag. En dan wist hij wel van, goed, het feest gaat door. Kon je het spek nog zien? Kon je een stukje spek zien? Dan uh, had je als jongen zoiets van, nou ja, dan zal ik maar naar huis gaan, want uh, er is geen nee, hoop is meer. Echt waar? Dus, ja. dus het, het antwoord lag... Het lag op tafel in, ja. in, in, in de pannenkoek? In de pannenkoek, ja. En in Friesland hadden ze ook een soortgelijk eh, iets. Dat, eh, dat maakte niet uit dan wat voor soort pannenkoek het was. Maar eh, als het eh, met roomboter en eh, suiker opgediend werd... was het antwoord ja. In plaats van de meer gebruikelijke, uh, hoe heet dat spul... Een stroopsaus. Dat is een maar wat een wreed van... spel is dit eigenlijk. Dan moest je <laughs> nog die hele maaltijd uitzitten... terwijl je al wist dat het hele, dat hele vrij partijtje niet meer doorging. zal ik het je nog vreder vertellen. Dat was met de heiligmakers. Dat waren vroeger kermiskoeken. Dat was dan ook een... Uh, dan gaf je ook je antwoord uh, middels uh, die koek. Dan gaf je dat als, uh, als meisje aan, uh, aan de jongen. Je kreeg op de kermis van, uh, van je jongen kreeg je dan een koek dan liep je gewoon uh, rond op de kermis om iedereen te laten zien van... goh, ik heb verkering. Komt de jongen dan zondag bij je ouders thuis? En dan afhankelijk van waar je woonde, had je een aantal antwoorden. En ik geloof dat het in Zuid-Beverland... ik werd het niet zo heel goed uit mijn uh, hoofd. Maar daar uh, kwam je dan zondags bij de familie op de koffie. En dan was het antwoord, uh, als het antwoord nee was... dan had de hele familie voor jouw ogen, at jouw koek op... En, en dan je, mag je dan, dan vertrekken. Je ja, dus dat vind, ik, dat vind ik wel heel vreemd. Dat is heel vreemd. In sommige andere uh, gebieden waren ze wat vriendelijker. Als het meisje nee wilde zeggen, dan gaf de jongen gewoon de hele koek terug. Van, alsjeblieft, ik hoef je koek niet en het gaat niet En dat door. is wel duidelijk. Ja, ja, dat was wel netjes. Dat, dat is een ja. mooi signaal. Ja. En dat soort verhalen staan, staan, daar staat dit boek vol mee. Um, ja, het, het is een ongelooflijk mooi boek. En er komt enorm veel voorbij wat we allemaal nu niet kunnen behandelen helaas. Maar ja, daarvoor moeten mensen maar gewoon uit dat, uit dat boek gaan bakken. Ben je daarvoor heel Nederland afgereisd ook echt? Want het zijn heel <lacht> veel streekgebonden producten. Ik heb heel veel gereisd, ja. Ik heb echt heel veel gereisd. Het, uh, heeft, het, het, het researchen en, uh, en receptentesten heeft uh, iets van vier jaar in beslag genomen. Dus ik heb uh, geprobeerd zo grondig mogelijk uh, alles te doen. Ik heb niet uh, dag en nacht eraan gewerkt, uiteraard. Mm -hmm. Want uh, toen waren de kinderen nog klein, ook toen ik uh, daarmee begon. Maar... Uh, Nee, dat is de enige manier eigenlijk om erachter te ja. komen. Want en dan zo... kom je er ook achter dat Nederland, onder andere door dat koloniale verleden... Uh, ja, heel veel, veel baksels heeft waar, waarin, waarin dat verleden heel zichtbaar wordt. Spekkoek is misschien wel het meest voor de hand liggende. Maar dat zie je eigenlijk heel veel terug, hè? Nederlandse baktraditie. Ja. In de ja. kruiderij, de kruidkoeken. Ja, daar dat zie je natuurlijk wel hele VOC-verleden uh, voorbij komen. Ja, Balken en de zouden blij mee zijn. Ja, hè? <laughs> Nog met een uh, nieuw project uh, bezig. Gaat u, gaat u door of ga je door over het, met het uh, onderzoeken van historische bakrecepten. Of... Toevallig heb ik eergisteren van mijn Britse uitgever een poging gekregen van uh, we moeten weer eens praten. Ja. Maar uh, wat ik eigenlijk eerst wil doen, ik wil dit boek gewoon uh, voor, een, uh, voor een Engelstalig publiek en dan uh, de rest van de wereld ook uh, okay. beschikbaar uh, stellen. Kijtri, tamelijk ambitieus, hè? Ja, hè? Tamelijk ambitieus. Dat kan ik zeer waarderen. Ja, het is een prachtig boek. Je moet het thuis gewoon, gewoon... Ik wil eigenlijk Hans Halode nog wel even over horen. Want dit is jouw vak. Ja. Jouw vakgebied ja. ligt hier op tafel. Ja, echt een uniek boek. Ik heb het gisteren even doorgelezen. En het is echt uh, met name ook de geschiedenis en de foto's... en uh, toch wel uh, uh, uh, uh, ja, hele mooie authentieke recepturen. Dat echt, uh, ja, het is echt een uniek boek. Ja, ja. ja. het Nederlands bakboek. Ja. Kaitri Pagar Chandra heeft het gemaakt. En uh, het is bijzonder dat iemand die, die toch weliswaar al 30 jaar geloof ik hè, in Nederland uh, gevestigd is. Maar ja. dat, dat jij met zo'n liefdevolle blik naar de Nederlandse baktraditie kijkt. Misschien moet je daar ook juist wel buitenstaande voor zijn en waarderen wij niet zo heel erg wat we zelf uh, dat, dat hebben. Dat denk ik, dat denk ik. Want het is zo vanzelfsprekend ja. hier, ja. Dat, uh, dat, dat jullie dat gewoon niet zien, blijkbaar. Ja. Nou, uh. we zijn er nooit zo trots op geweest, dat is het. Maar, ja, maar waarom is wel niet? Ja, wel Waarom inderdaad? niet? Ja. Ik, Omdat zo het weer inderdaad zo vrij gewoon is, maar we zijn nooit zo trots geweest op onze hele eetcultuur natuurlijk. Maar dat wow. begint zo ontzettend hard te veranderen nu. Dat ja, is het. mooi werk. Ja. Een onderwerp wat ook even aanpassant voorbij komt... in dit Nederlands bakboek is koek en sopie. Nou, verslaggever Chris Baiema, onze vaste verslaggever... had al voor de vorste ambitie om een heuse koek en sopie te beginnen. Hij dacht namelijk dat hij heel veel geld kon verdienen. Nou luistert u nu naar een reconstructie van een mislukking. Maandagavond, 14 januari. Wat verder ook zo. Hey, verder met Chris... Ik heb een waanzinnig idee. We gaan een koek- uh, en sopie tent beginnen. Ja, dan kun je het vries maar een dag, joh. Nee joh, er wordt, er wordt al gesproken over een Elstedentocht. Tachtig procent. Ja, maar eerst dan worden we hele jaren over een toch gesproken, ja, ho -ho. hè. En we gaan er heel veel geld mee verdienen. Ah, nou, ik doe mee. Oké, okay, dan is de grote vraag, waar gaan we staan en wat gaan we verkopen? Ja, oh, oh, wacht even, wacht even. Je mag dan niet zomaar spul gaan verkopen? Of? Natuurlijk wel. Het ijs, dat is toch een vrijmarkt? In ligt er ijs. Dit is Nederland. Ligt er ijs, dan is het Koninginnedag. Dat is al sinds de middeleeuwen zo. Oké. Okay. Um, wat is het plan? Het plan is vrijdag koek en soapie. Dinsdagochtend, 15 januari. Ja, en ik heb het dus gevonden op libelle.nl. Ja, het is dus geen chocomel, maar zopie, dat is bier met rum en kruiden. En toen dacht ik, daar gaan we mee scoren. Doen we 4 euro per lullig klein glaasje, is het dus tje tje kassa. Ja, en soep. Soep, uit blik, goedkoop. Uh, chocomel. Chocomel, ja oké, okay, En that's it. We houden het simpel, keep it simple, denk aan Steve Jobs. Ehm, um, wacht even. Ja? Heb jij pannen, Chris? En een brander. Uh, ja. Ja. Oké. Okay. Nee, goed. We moeten investeren. Um, ik koop uh, twee grote pannen en zo'n campingzetje. Met, uh, gas. Dinsdagmiddag, 15 januari. Nee, bierbanken. Bierbanken, hoe moet je daar dan mee? Die schaatsers moeten toch kunnen zitten... We kunnen dan wel gewoon aan de kant gaan zitten? En tapijt. Tapijt. Ja, ze moeten toch naar ons toe kunnen glunen Ja, maar we weten nog niet eens dat we gestaan Chris. En daarom juist Heb jij nog ergens tapijt? Dinsdagavond, 15 januari. En borden met uh, koekensopie erop. En die ga jij maken. Oh? Woensdagmiddag, 16 januari. En? Uh, ik heb uh, twee borden met in uh, Twee borden, maar dat is toch veel te weinig. We moeten minstens acht borden. Vier met een pijl naar links, Koek en Sopie. Vier met een pijl naar rechts. En dat grote bord voor boven de oranje bus van mij, waar we alles verkopen. Ik heb hier de hele ochtend op twee borden gewerkt. Ja, dat is niet genoeg. Het is ook een investering, hè? We gebruiken ze volgend jaar weer. Donderdagochtend, 17 januari. Oké, okay, het wordt Ankeveen en we doen het gewoon rustig aan. Ik rij hier om 12 uur weg... En dan staan we rond de lunch op het ijs. Hoe is het bij jou? Nou, ik heb nu twaalf uh, borden met pijlen en een heel groot bord voor boven die bus van je. Oké, okay, helemaal goed. Vrijdagochtend, 18 januari. Verder, zit je al in de trein? Ja, nee, ik ga nu instappen. Nee, wacht even, niet doen. Niet doen? Nee, wacht even, in Ankeveen zakken ze door het ijs. We gaan morgen. Ja, maar ik, ik sta in met twaalf borden en een rote tapijt klootzakken, man. Ja, regel anders even iets met het station. Misschien kan je het dan de morgen, dan zet je het daar neer en dan kan je het morgen weer ophalen. Ja, hey, ik kan niet toch niet zomaar dat ze zo vragen of ze die troep hier op gaan stallen. Wat is het nou? We bellen vanmiddag nog even. Vrijdagmiddag, 18 januari. Slecht nieuws. Nou, slecht nieuws. Het mag helemaal niet. Het mag helemaal niet? Nee, we hebben een vergunning nodig. Ja, het is toch Koninginendag? Ja, dat dacht ik ook, maar we hebben een vergunning nodig. Ja. Dat zei ik dus al vanaf het begin, hè? Hey, hallo, hoeveel hebben we eigenlijk geïnvesteerd in die onzekwis? Ehm. Uh, nog geen 400 euro. Per persoon. Mm. Verder? Chris bij me. We krijgen een reactie van Katie. En uh, zij zit in Californië en luistert naar dit programma via internet. En ze zegt gemberbolussen en spekpannenkoeken. Heerlijk. Dus uh, ja, dat is natuurlijk mensen die over de grens wonen. Die reageren veel op dit programma. Er zit heimwee in eten, hè? Ja, heel veel. Heel erg veel. Mensen, en mensen vinden elkaar in het eten in altijd. In het eten, ja. Ik vind het uh, zo leuk hoe, uh, hoe eten bruggen kan slaan. Kees... Gras, die schrijft ons, uh, ik voeg aan Hollandse stampotten, andijvie, zuurkool, boerenkool enzovoort. En ook aan ertesoep vaak mediterrane producten toe. Dit om de stampotten minder saai te maken en gewoon voor het lekkere. Denk aan knoflook, kappertjes, gedroogde tomaten, olijven, verta. Ook de olie uit de potjes verta. De tomaten kunnen worden gebruikt om de smaak exotischer en simpelweg lekkerder te maken. Te maken. En nog een truc is ansjovis met olie fijn te maken tot een papje of sausje en dat door de stampot te voegen. En dan komt er ook al een vraag binnen over ertessoep die ik dan even voorleg aan Jona Freud. Moet je de split wel of niet weken en wat is het verschil eigenlijk tussen bonen en split -erwten? Een andere soort van boon. Ja, maar je hoeft ze niet te weken voor de erthe-soep. Ze kunnen er zo in, hè? Gespoeld, ze kunnen er zo gespoeld in. Wel, gespoeld wel, wel, ja. Tenminste, dat doe ik wel altijd. Ik weet niet eens of het echt nodig is, maar dat heb ik wel zo geleerd. Willemien Bella schrijft ons... De lekkerste chocolademelk maak ik met cacao, honing, beetje koffiemelk... een lepeltje gembersiroop, een hele hete melk. Proef maar. Nu nog ijs om eerst lekker te schaatsen. We zijn ja, in de stemming, hè? Dat is een goede, hè? Die klaart hier helemaal van Kijk, op. Doe. Dan krijgen we nog een roombotenreactie ten slotte. Roomboter, iets lekkerder misschien. Echt wel. Maar in de gezondheidswereld hebben wij geleerd op te passen met dierlijke vetten, want die zetten ja. cholesterol aan. Ja, ja, daar gaan we. En heel ja, veel mensen nee. krijgen dit advies voor een belangrijk deel, ook in verband met de zogenaamde onzichtbare vetten. Ja, maar dat is onzin. Ja, dat ik... Oppassen dat is onzin. met ongezonde ja. heel is. er zijn al genoeg mensen iets te dik en met een ongezonde leefgewoonte staat hier. Dit Gooi je liever de... kunststof door je aderen dan uh, natuurlijke vetten? Het is, een, ja, het is een persoonlijke keuze, maar ik. Ik, ik voel dacht er niks dat het voor. laatste rapport wat hierover verschenen is, wat ik in ieder geval heb gelezen, uh, dat daaruit blijkt dat roommotor niet slechter is dan. Nee, uh, alles met maten. Plantaardige groter. Ja, Tegenwoordig ja. wordt ook de uh, transvet en zo, hè, de, die uh, margarine die dan uh, veresterd worden... Ja, klopt. Die, uh, dat wordt juist een dingetje dan uh, gewoon uh, de lekkere pure roomboter. Uh. Ja. Ja, Daarbij wil ik even gewoon best verklaren best... dat het radioprogramma het jaar vooral lekker is. En ja. gezond is altijd bij ons twee. Sorry <lacht> hoor mensen thuis. <lacht> nee, maar gezond is meestal het lekkerst. En zo is het maar ook weer. Ja. Jona Freud, jij hebt drie soorten erwtensoep gemaakt. We ja. zijn er eigenlijk al aan begonnen. Nou, ik dacht ik laat eventjes tijdens de reportage vast wat proeven... Ja. Waar heb je uitgekookt? Wat heb je gemaakt? Ik heb gemaakt? drie boeken tevoorschijn uh, gepakt. Ik moet wel even een bekentenis doen. Oké. Okay. Ik uh, gebruik zelf de oude dikke van Dam, hè, waar we het pas geleden met Johannes over hebben gehad. Uh, daar stond geen ertensoep in. Gisteren kwam ik erachter dat hij in een nieuwe uitgave, want we hebben we hem toen gevraagd wat is er vernieuwd in de nieuwe Dikke Van Dam. In de nieuwe staat dus wel ertte Vond ik jammer dat ik daar gisteren pas achter kwam, anders had ik die zeker gemaakt. Heel duidelijk. Maar ik heb hem gemaakt omdat ik wil altijd dat er een klassieker bij zit. Heb ik het uit de kook ook, zeg maar het moderne basiskookboek. Vroeger had je de Amsterdamse en de Haagse Huishoudschool Nu geef ik alle 18-jarige kook ook cadeau omdat daar uh, alle basisrecepten in staan die iemand de rest van zijn leven af en toe wil opzoeken. En niet per se alleen maar Hollandse recepten? Het is dat wel, wel vanuit de Hollandse keuken gedacht, maar ik kook ook inderdaad een in modern uh, basiskookboek. Dus daar vind je ook avocados in, dat soort dingen. Omdat het een kookboek is uh, van uh, deze tijd. Ja. Daar heb je uitgewerkt? Daar heb ik een ertsoep uitgemaakt. In mijn ogen, maar dat mogen de anderen straks ook beoordelen... is daar inderdaad ook de meest klassieke ertessoep uit de voorschijn gekomen. Is dat de nummer 2, 3? Dat is de nummer 3. Ja, Die heb okay. jij nog niet geproefd. Nee. Daar zijn nu bakjes, dat ga je zo krijgen. Dat uh, stel ik zeer op prijs. Dan heb ik gemaakt een vegetarische ertessoep. Uh, ik dacht, daar gaan we vast vragen naar krijgen. Ik had het zelf ook nog nooit gedaan. Ik ben ook heel erg gewend om daar heel veel vlees en worst in mijn soep te doen. Dat is de nummer één? Voor dat, dat was voor de nummer 1. En die heb, vond ik leuk dat iedereen dat echt even serieus ging proeven. En eigenlijk, uh, ja, ik vind hem ontzettend lekker. Ik dat vind het lekker. lekkers, de lekkerste ja. van de drie. Ja. ja. Pittig. Ja. Ja. Ja, die, die nummer 1 hebben we alle, allemaal nu aan tafel geproefd. Hij heeft heel veel smaak. Ja, er zit komijn in. Heel veel kruiden. Ja, is, is dat komijn vooral? Ja, en er zit uh, groenten in, er zit gras, de gemberwortel ook in. Ja. Dit komt uit het uh, vegetarische soepenboekje Veel soep" heet dat. Het is een boekje met alleen maar uh, uh, vegetarische soepen geschreven door mevrouw Michon. Uitgegeven ook zelf door haar man. Ja, een leuk boekje. En ik moet zeggen, dit recept is ontzettend lekker. Het heeft me enorm verbaasd dat een vegetarische erwtensoep zo goed kan smaken. Nou ja, dan komen we helemaal weer terug waar we in het begin van het programma over ja. hadden. Het gaat natuurlijk om de erwten, Want wat wij de... vinden dat het om de worst gaat zo langzamerhand. Ja. is misschien wel helemaal achterhaald. 2013 de... zitten we, ja, dat de... heb ik ook gehoord, ja. De nummer twee, uh, de kan de ik die is... uitgeserveerd krijgen? Die uitgeserveerd. heb ik je uitgeserveerd, dacht ik. Nee maar dat hoor, ik heb uh... de nummer 1, is de vegetarische. Oh, ja, ja, de de, de tweede ertens die, die jij nu gaat de... proeven, dus het ja. derde boek wat ik heb gebruikt. Dat vind ik dan ook altijd leuk. Ik ben gaan zoeken naar een grote chef in het land die ertensoep heeft uitgeschreven. dat is Erik van Lo, twee michelinsterren, restaurant Parkheuvel. Dus hier eten we zijn ertensoep. Restaurant Parkheuvel. Heel dik, hij stopt er ook ongelooflijk veel ertensoep in. Daar zit een kilo uh, ert in op 2,5 liter water. Terwijl in kook ook doen ze uh, 400 gram op 1,5 liter water. Dit is de nummer 2, Erik van Louten. Ja. Okay. Ik vind hem lekker. Ik, ja, ik vind hem lekker, maar ik vind hem een beetje te dik. Eigenlijk, ja, hij is dik, ja. Dit is echt zo'n ertessoep waar de lepel rechtop ja. in staat. Ja, hè? Ja, ja, precies. Hans, hallo? Ik vind hem ook iets te dik. Hij ah, ja. is te dik. Ja, maar goed, dat kan je natuurlijk dan aanpassen. Ik, ja, he, ik ja, volg ja. helemaal het recept Precies. altijd letterlijk. Maar je kan natuurlijk zelf wat meer of minder water ja. bij doen. Nou, Hoe vinden manier. jullie de smaak? Goed. De smaak is lekker. De smaak is goed. Ja. Ja. En de ijspijn is inderdaad wel uh, smakelijk. Het is wel grappig, want dan moet ik er wel af. Daar zit die Daar zit die gepekelde varkenspoot in. Daar zit die gepekelde in. Okay. Ik moet eerlijk iets erbij zeggen. Erterzoek moet je eigenlijk een dag van tevoren maken. Mm -hmm. Nou, heb ik uh, mijn uh, werken of, of uh, koken voor dit programma?. verspreid ik altijd een beetje over de dagen, zoveel mogelijk. Maar dat je het Ik, oh, ik ging zeggen over de weken. Dat zit al van vier nee. weken uit. Me. Ik heb gisteren twee erwtensoepen gemaakt. En uh, vandaag de laatste, dus die van Erik van Loo. heb ik pas vandaag gemaakt. En eigenlijk en dan is erwtensoep lekkerder als hij een dag eerder uh, gemaakt is. En maar dan dikker. was hij nog dikker geweest, hè? Dan ja, was hij dus, dus uiteraard waarschijnlijk uiteraard. nog dikker ja. geweest. Ja. Het grappige is van erwtensoep dat je er ook achter komt. als je dit in zulke hoeveelheden maakt, dat het niet voor niks is. Dat we dat in de winter eten, want ik was ontzettend blij met de vorst. Want ik kon mijn pannen zo hop naar buiten zetten, want er is één groot gevaar met het maken van dit soort dikke soepen. Ze worden, kunnen zuur worden ja. en dat komt door het te langzaam afkoelen. Dus je moet een ertesoep snel afkoelen? Je moet hem snel afkoelen, dat is ook natuurlijk omdat je zulke grote hoeveelheden maakt, dan heb je een hele grote pan vol met soep. Nou, dan gaat de buitenkant koelt wel af. Maar tegen de tijd dat het in het midden echt afgekoeld is, ben je uren verder. Dan kunnen allerlei bacteriën hun werk gaan doen. En uh, ja, ik heb op internet even zitten lezen vanmiddag... hoeveel verdrietige verhalen je wel niet tegenkomt... over mensen die inderdaad zure soep, zure soep hadden. Die 30 mensen over de vloer kregen ja. en die zure... Ik heb geleerd als truc altijd bij zo'n grote pan... dat je er een, gewoon een stalen of roestvrij stalen lepel in moet zetten. Die geleidt de, de warmte vanaf de bodem geleid naar, ja. naar buiten toe. Ja. En dat je op die manier eigenlijk die warmte weghaalt uit het midden. Hans-Hallo, jij kijkt mij nu aan. Ja, vertrouwt dit niet deze tip? <huch> Ja. Dat is een oude horeca-tip, hoor okay. dit. Ja, het dat is wel uh, ja. ja, je, je leidt, leidt de warmte weg. Hij uh, leidt het weg, dus je geleidt de warmte dan uit het midden van de soep, en daardoor uh, is de kans dat hij zuur wordt ook minder snel. Um, maar echt het, het gewoon buiten kunnen zetten, in de vorst zoals het nu is, dat werkt het beste. Nee. De nummer drie hebben we eigenlijk nog niet echt iets over gezegd. Hè? De nummer drie nou, heb ik ook niet. De dat nummer drie, er, ja, de, er waren een, was een tekort aan bakjes. Zeg, jullie eens even Hans, wat vind nou, jij van die derde? Uh, ja, het is grof. Ja. grof. Ik vind het wel lekker op zich hoor. Kook ook is dat? Dit is uit kook ook. Die oh ja, die is heel grof. Hele ja. stukken zie je ja. erin. Ook grote stukken worst. Ja. Grote stukken spek. zie ik. Of wat is het? Ik vind het een beetje te rokerig eigenlijk. Ja. Te rokerig. Er is heel veel rooksmaak aan. Ja, ik en vind het dat die, Maar dat komt natuurlijk door die worst die erin zit. Hè? Ja. Ja. Dat ligt natuurlijk, dat die, die worst die moet je er klein snijden. En er op het laatst doorheen roepen. Ja. Dat het heeft natuurlijk nu al een tijdje een paar uur in staat trekken. eigenlijk. Ja. Mm -hmm. En dat geeft natuurlijk die rooksmaak af. Ja, Ik vind het zelf heel erg lekker. Ja, maar Het is precies wat je zei. Van, uh, wil je het vlees of uh, wil je gewoon uh, de erten? Ja. Uh, mijn voorkeur gaat gewoon uit naar de eerste. En dit is mijn. Te vleesig. Maar het is met die... Uh... Ik vind deze wel heel stoer, hoor. Ja, ja, dit is echt de Ik vind wel heel, heel, heel lekker. Ja. Ja. Dit is echt, voor mm. mij is dit gewoon, zo is erwtensoep. Nou, als je bewijs wilde dat ik geen geboren Hollandse was, dan heb je het, hè? Ja. <laughs> ja. Jij wil gewoon daal. Zeg dat ja, dan maar. Het <laughs> is zijn toch een, een beetje papperig, uh, uh, geel uh, ja, uh, dingetje. Een gele prut. gele prut met kruiden, wel heel ja. Ja. veel kruiden. Ja. Ja. Goed, ja. Kom ik wil nog, nog even twee dingen zeggen. Ja. Het uh, voorkomen dat het zuur wordt. Wat een andere tip is als het minder warm is en je maakt een dikke soep. Zet hem dan in de gootsteen met een overloop. Ja. En laat gewoon echt koud water doorlopen. Aan de buitenkant van de soeppan natuurlijk. En roeren ook en denk ik. Hoor. En of vaak roeren. En je goeie. kan het beter dus meteen als je een grote pan hebt gemaakt. Het eigenlijk meteen verdelen op, over een paar bakjes. Waardoor het sneller afkoelt. Dan zijn er ook Want die verzuring die, die kan echt op een hele korte termijn plaatsvinden. Heel snel. Gaat heel snel. En dan gaat het helemaal mis. Ja. En dan is het nog... Uh, ja, nee, dat, ja, je proeft het ook meteen. Kun je nog iets vertellen over het aantal calorieën van zo'n gerecht als uh, ettersoep? Het zal vast veel zijn, maar ik heb ze niet geteld. Oh, Nee, doe ik dan weer niet. Ik maar, denk namelijk, er zitten heel veel nee, groene maar met, erten je, in. Met, dat is voornamelijk nou, misschien denk ik, het vet van, die, van het ja, varken van wat spek, erin ja. zit. Van het spek. Maar ja, ik heb hier nu De geen roggebrood met spek erbij. Dat vind ik wel het lekkerste eigenlijk. Ja. Die mis ja. ik. Ja, dat merk ik. Er zit ook, als je, de, als je het vlees, de bouillon hebt getrokken... zit er vaak wat, wat schuim op, waar mensen zich heel vaak afvragen. Het ziet er echt uit als het vieze schuim wat op de zee... Op de, ja, dan moet op je, de je er toch afschepen, garantie. of niet? Dat moet je er gewoon afschepen met een schuimspaan. Het gaat er zo af. Het zijn een gestolde eiwitten. Het is helemaal niet naar. Er is niks aan de hand. Maar schoon wegscheppen. En dan heb je een mooie bouillon. Ja. Dat is natuurlijk de basis. Ja. Ben je heel teleurgesteld in een Nederlandse keuken, mm. Kajatrie? Nou, ik heb de Nederlandse bakkunst ontdekt... Dat maakt alles goed dus voor Dus je steun en toeverlaat in tijden van cholera en donkere dagen. Ja, ja. Denk gewoon aan een mandelspijs, en boter. Dit is echt het hoogst tactische antwoord wat ik ooit heb gehad in een uitzending. We leiden het gewoon om. Want, want echt helemaal gaan voor dit, dat, dat zit er niet in, hè? Boy, nee, nee, niet helemaal. Nee, nee, nee. We, uh, we krijgen nog een mail binnen een heel terechte mail van Martin de Ruiter. Die zegt, hallo, en ik maar denken dat het vandaag over Otto Lengi zou gaan. Ja. Ik hoor alleen maar snet en zo. Hoe kom ik daar nou bij? Nou, dat komt door ons, want wij hebben de vorige keer aangekondigd... dat het vandaag over Otto Lenghi gaat. Kennen jullie Otto Lengi? Ja, ik Jij wel? Ja. Kan misschien ja. Kan je even zeggen wat hij voor jou misschien betekent of ik niet? Ik vind toch? dat die jongens gewoon helemaal geweldig koken. Ja. Dat is precies mijn soort eten. goed. Nou, nee, niet zoveel groenten zelfs, hoewel ze heel veel groenten gebruiken... Ja maar gewoon goede uh, grondstoffen en dan met heel gewaagde specerijencombinaties... en dingen waar je zelf niet op zou komen. En dan proef je het en dan denk je van, helemaal gelijk perfect Nou, dat is echt een, een, een mode geworden. Sommigen noemen het zelfs een hype. Het is in Londen heel erg groot. Hans hallo. luister naar onze volgende uitzending. Die gaat namelijk wel helemaal over Otto Lengi. Maar het boek rond Otto Lengi, het boek van de Nederlandse vertaling van Otto Lengi, die is uitgesteld. En daarom hebben wij onze uitzending ook gewoon een maandje Aangepast. opgeschoven. Volgende maand gaan wij het dus hebben over Otto Lengi. Otto Lengi, We gaan ook naar Londen. We gaan, we gaan eten daar. Chris Baiema gaat proeven. Dus Paulien... ook voor alle mensen die dachten dat nu deze week het boek uit zou komen. Want dat is echt breed